Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De ouders van de jongen van negen die omkwam bij de aanslag in Maagdenburg... hebben op sociale media hun zoon herdacht. Vaarwel mijn engel, schrijft de vader. En de moeder vraagt zich af waarom precies haar zoon slachtoffer moest worden. Hij heeft niemand iets gedaan, schrijft ze. Het bericht wordt massaal gedeeld en de steunbetuigingen voor de ouders stromen binnen. Bij de aanslag op de kerstmarkt in de Duitse stad kwamen vijf mensen om het leven. 200 mensen raakten gewond, van wie 40 ernstig... In een hotel in Wassenaar is vannacht een man neergestoken. Hij is naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft een vrouw aangehouden voor de steekpartij. In een zitten arbeidsmigranten. Twee maanden geleden werden daar twee doden gevonden. Zij zouden onder verdachte omstandigheden om het leven zijn gekomen. Het Chinese vrachtschip dat er van verdacht wordt kabels te hebben vernield in de Oostzee heeft zijn route vervolgd. Het schip lag een maand stil voor de kust van Denemarken. Donderdag ging een team van experts aan boord om met de bemanning te praten en apparatuur te bekijken. Het is niet duidelijk of er bewijs is gevonden voor de sabotage van twee datakabels. Het schip was onderweg van Rusland naar Egypte. In Frankrijk is een nieuwe kernreactor in gebruik genomen, die ruim anderhalf miljoen huishoudens van stroom kan voorzien. Het is voor het eerst in 25 jaar dat Frankrijk een nieuwe reactor in gebruik neemt. De bouw duurde 17 jaar, terwijl er maar vijf voor waren gepland. Snowboardster Michelle Dekker is bij de wereldbekerwedstrijden in Davos tweede geworden op de parallelslalom. Het is voor Dekker de zevende keer dat ze op het podium staat bij een wereldbekerwedstrijd. Het weer... Het is een wisselvallige dag, soms met hagel en onweer. Het wordt 5 tot 7 graden. Het waait flink. Vanavond is het aan de kust zelfs stormachtig. Morgen opnieuw wisselvallig en een graad of 7. De wind neemt dan wel iets af. Dit was het NOS-journaal. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Erik Evengroen van de AWB. Een korte file nog in Noord-Holland en die staat op de A2 van Utrecht naar Amsterdam. Tussenknop het oude Rijn maar ze staat 4 kilometer met een kleine 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie Zin in Zandvoort. Zandvoort yeah. is Zin in ZFM. ZFM. Met nu ZFM Jazz. ZFM Jazz. Top 2024 cover-up. Een openbaring. Thinking Out Loud opende ons tweede uur van ZFM Jazz Top 2024 cover-up... waarin we wederom koele, zwoele, zwingende en verringende covers... van nummers uit de NPO Top 2000 onthullen... Die dit, jaar op, uh, uh, ...die dit jaar in onze illustre hitparade zijn uh, beland. En daarbij werpen we ook nog eens een blik vooruit... naar het nieuws van 2025. Uh, je hoorde Ed Sheeran's nummer in de uitvoering van uh, Wayne <coughs> Alpern. Een saxofonist en arrangeur die alleen maar kan dromen... ...van de fame en bekendheid die, die, die Ed Sheeran geniet. Maar die... Wayne Alpen, die streef misschien niet naar wereldfaam... die wacht gewoon graag aanstekelijke popsongs in een nieuw jasje steken. Thinking Out Loud te vinden op plek 621 in de top 2024 cover-up. Mijn naam is Edward Rauhorst, Mr. Brightside. Salt Typhoon, een Chinese hekgroep... heeft onlangs toegang gekregen tot het netwerk van de NAVO in Brussel... Men dreigt bekend te maken wie de partner van secretaris-generaal Mark Rutte is. RTL Boulevard, het Nederlandse nieuws- en entertainmentprogramma, heeft aangeboden om het losgeld te betalen in ruil voor deze informatie. I bet you're wondering how I About your plan to make it blue with some other girl you knew before. Between the two of us, I loved you more. It took me by surprise, I must say. When I found out yesterday, don't you know I heard it through the grapevine? Not much longer would you be mine, don't you know I heard it through the grapevine? Through the grapevine, and I'm just about to lose. The girl you knew it for. The recent General Assembly meeting of the United Nations, the People's Republic of China, has claimed that not only the whole South China Sea belong to China, but also the Moon, Mars, Venus and all Chinatowns, and Chinese restaurants around the world. 60 poogde producer Norman Granz jazz-iconen bij het poppubliek te introduceren... door zijn covers van uh, welbekende popsongs te laten uitvoeren. Maar het poppubliek liet zich uh, dikwijls moeilijk overtuigen... en het jazzpubliek vond het vaak bezoedeling van de jazz. Anno 2024 is de situatie iets wat verbeterd, uh, zou je denken... al is de stammerstrijd, uh, de, deze stammerstrijd uh, nooit geheel gaan liggen. En het is meestal niet de muzikant die in hokjes denkt, maar met name het publiek. Maar hoe je het ook bent of keert, welke song je ook aan Ella Fitzgerald zou geven. Ze wist er altijd een eigen draai aan te geven. En slecht zingen kon ze natuurlijk sowieso niet. Marvin Gaye's, I Heard It Through The Grapevine' Hoorde je met de jazz soul van Ella Fitzgerald, plek 82, in de top 2024 cover-up. Gevolgd door de vredelievende, de goede... Mafia, de Jazz Mafia. Dit uh, is een collectief, een, een, collectief ja, een wisselend collectief van muzikanten, componisten, producers uit de omgeving van San Francisco. En ze zijn zeer bedreven in het uh, bewerken van overbekende popzongs. Zoals uh, met uh, Prince When Cry. Met de vrije vocalen van Trans Thompson. De Jazz Mafia. Binnen, uh, be, uh, ja, binnengekomen op uh, plek 375. De technologie heeft inmiddels ook haar intrede gedaan in de katholieke kerk. Dankzij kunstmatige intelligentie zal iedereen vanaf 2027 rechtstreeks met Jezus kunnen praten. Bezoekers van de kerk die met vragen, zorgen en zonden zitten, krijgen dan een reactie van een digitaal weergegeven gezicht van Jezus, een hologram. In de toekomst zal dit hologram ook volledige kerkdiensten gaan verzorgen. Het Vaticaan gelooft met deze digi-Jezus het nijpentekort aan priesters te kunnen ondervangen. Jazzmuzikanten hebben het rommels goed door dat ze het uh, niet moeten hebben van de meeste radiokanalen waar jazz in de band is gedaan. En zij zoeken hun huil dus op social media. Zo brak de jonge Duitse pianist Luca Sestak door via YouTube. Zijn video's zijn inmiddels meer dan zo'n nou, 30 miljoen keer bekeken volgens mij. Het leverde hem uh, een contract uh, bij uh, Sony op, heeft inmiddels de nodige uh, albums op zijn naam staan. Nogmaals een cover van uh, een Ed Sheeran-song, The Shape of You. Lucas Sestak, de pianist uit Duitsland, binnengekomen op plek 1777 in de top 2024 cover-up. En tijdens dit nummer uh, uh, berichtte Hans Rijms mij dat het concert. Um, in uh, uh, Zandvoort van Edwin Rutte in januari is uh, uitverkocht. Er is een wachtlijst, dus met de, zette, uh, met de, uh, de jazz in Zandvoort zit het wel snoer, maar blijf ook de concerten bezoeken uh, in het uh, komende jaar... en hou de agenda in de gaten. Wij gaan verder met onze top 2024 cover-up. Arnold Karskens, de afgezette voorzitter van Ongehoord Nederland... is wederom grensoverschrijdend bezig... Karskus blijkt werkzaam in Pyongyang om de staatsomroep van Noord-Korea een internationale stem te geven. Ook werkt hij achter de schermen met PVV-minister Klever aan een plan om uitgeprocedeerde asielzoekers naar Noord-Korea te sturen. In ruil voor Nederlandse betaling zou Noord-Korea volgens Karskus bereid zijn om niet langer troepen naar het front in Oekraïne te zenden. ook muzikanten die om hun, puur om hun brood te verdienen eh, niet willen blijven vastzitten in één genre. Zo'n figuur is de pianist Mario Capuano. Ooit begonnen in de jazz in Italië... maar in de jaren 70 werd hij een van de meest gewilde componisten... en producers van een lichte muziek. Met zijn orkest nam hij zelfs deel aan het Eurovisie Songfestival... van 1970 in Amsterdam wel te verstaan. Hier hoorde hij hem in een obscure, ja... een soort van honky-tonk-achtige cover... van Led Zeppelin's grijs gedraaide hit... A lot of love, binnen op plek 630 in onze vermade top 2024 cover-up. De Koninklijke marechaussee waarschuwt dat de speciale gates op Schiphol... waarbij je met behulp van gezichtsherkenningstechnologie snel door de paspoortcontrole kan... niet altijd werken voor mensen die kort voor vertrek botox-injecties hebben ondergaan. Of het gaat om injecties van dagen of weken voor vertrek kon de marechaussee niet aangeven... In een reactie zegt de vereniging van Botox specialisten te denken aan juridische stappen tegen Schiphol. Die al decennia lang jazz met country, filmmuziek, pop en folk verbindt. Once upon a time in the West voor hij eerst met. Petra Hayden, Petra Hedden, uh, dochter van de bassist Charlie Hayden. Uh, op uh, vocale en Fiend Kang op uh, Viola plek uh, 810 in onze illustre top 2024 cover up. En dat werd gevolgd door een van de meest toonaangevende vocalisten van dit moment, Cecile McLaurin Salvant, uh, Frans-Amerikaanse dame 35 jaar inmiddels. Op de mainstream radio komt ze nauwelijks of niet aan bod bij ZFM Jazz. Natuurlijk wel. Uh, haar uitvoering van Wuthering Heights van Kepoes knalt als een uh, komeet. De top 100 binnen en landt. Belandt op uh, plek, moet ik goed kijken, 95. Uh, Cecile McLaurin-Salvan. Uh, een naam om in de gaten te houden. Free speech champion and tech billionaire Elon Musk is believed to be handing out million-dollar cash incentives to Tesla owners to prevent them from complaining about their car's repairs. In return for these gifts the Tesla owners have to sign a non-disclosure agreement and praise Musk on his Platform X. Amerikaanse trompetist Lester Bowie... geen familie van pop- en rockster... David Bowie trouwens... was vooral actief in de avant-garde jazz scene van Chicago in de jaren 70, 80. Maar hij begon zijn loopbaan in de soul en blues... en speelde in de bands van Solomon Burke, Rufus Thomas en Albert King. In 1984 vormde hij Lester Bowie's Brass Fantasy. Dat uh, ja, jazz met pop, ska en reggae uh, verbond. If You Don't Know Me By Now... Oorspronkelijk van de hand van het duo Gamble en Huff. En wereldwijd bekend geworden in de versie van Simply Red. Hier te horen in de uitvoering van Lester Bowie's Brass Fantasy. Nummer 1330. Ja, je luistert nog steeds naar de Top 2024 cover-up. De enige hitparade die tot stand komt via alcoholritmes. En kunstzinnige intelligentie. Vanwege de snel verslechterende relatie tussen Nederland en de Volksrepubliek China heeft de Chinese overheid de teruggave geëist van de twee panda's die sinds 2017 verblijven in dierenpark Ouwehands in Renen. Miljardair Marcel Boekhoorn, die de huur van de panda's jarenlang heeft gefinancierd, is volgens vrienden ontroostbaar. De Chinese regering heeft zich er bij Ouwehand over beklaagd dat de panda's onvoldoende gevoed zijn met het gedachtegoed van Xi Jinping, de grote Chinese roerganger. Mm Here -hmm. You see, I, I love you so much. James-versie van I Would Rather Go Blind te vinden in de NPO uh, Top 2000 is natuurlijk moeilijk te overtreffen. Zangeres Diane Blue waagt een uh, geslaagde poging desondanks. Mede dankzij het uh, ondersteunende gitaarspel van Bluesmaster Ronnie Earl. 420, dat is de plek waar ze zijn beland in onze Top 2024 Cover Up. Volgens de laatste peilingen van Gijs Rademaker en Maurice de Hond... valt er voor 99 van de Nederlandse bevolking... geen pijl te trekken op hun voortdurende peilingen. Zowel Rademaker als de Hond gaan peilen... wat voor een conclusie ze aan deze peiling moeten verbinden. 90 was er een rockbandje No Doubt geheten dat behoorlijk succesvol was zeker in Amerika en de zangeres van die band was Gwen Stefani die later solo ging. The Youngblood Brass Band uit Madison, Wisconsin, USA... werd opgericht in 1998... op het moment dat, dat uh, No Doubt grote successen begon te boeken. No Doubt bestaat inmiddels niet meer. De Youngblood Brass Band is nog immer springlevend... en, haalt in twee, en haalde in 2018 een jeugdring op... met een cover van uh, Don't Speak van No Doubt. Dus 1677 in de top 2024... Cover-up. Ja, we lopen echt alweer tegen het einde van deze kerstspecial. Special. Ik hoop dat je het uh, leuk gevonden hebt. De uh, playlist komt natuurlijk weer te staan op mijngroeven.nl NL met een link naar de Facebook page van uh, ZFM Jazz. Uh, er is natuurlijk geen betere afsluiting mogelijk van deze special dan met het song van de dinosaurussen van de rock'n'roll Mick and Keith. Gebracht door een collectief van muzikanten Playing for Change. Een soort van stichting van muzikanten uit verschillende wereldstreken die al uh, een jaar of vijftien optreden met een positieve boodschap. Te vinden op 100, uh, nummer 157. Uh, rest mij slechts om iedereen een uh, veilig, vrolijk en vreedzame kerst en uh, nieuwjaar toe te wensen. Keep on jazzing, keep on grooving, keep on moving. Mijn naam is uh, Edward Rauwers, Mr. Brightside. Volgende week is er weer een ZFM Jazz uh, uit Zending. Tot ziens, tabé. Researchers at Dublin University have concluded that global warming and the overheating of humanity can be curbed with a pint, cool jazz and comforting blues. According to the same researchers, jazz and blues offer tremendous hope, great relief and lots of positive energy in these hectic and confusing times. me shelter some